Het ministerie van Veiligheid en Justitie wil gevangenen een tablet geven in hun cel... zodat ze meer dingen zelf kunnen doen. Gedacht wordt aan het volgen van cursussen, tv-kijken en boodschappen doen. Het ministerie wil de zelfstandigheid van gedetineerden ermee vergroten. Wanneer het wordt ingevoerd en wat het kost is nog onbekend. CDA-kamerlid van Torenburg vindt het een slecht plan. Een tablet is een ongepaste luxe voor een gedetineerde. Bovendien vindt ze het gevaarlijk dat je moeilijk in de gaten kan houden... wat een gedetineerde precies met een tablet kan doen. In een middelbare schoolklas worden gemiddeld drie kinderen gepest. Dat blijkt uit onderzoek van de GGD en het RIVM. Zij ondervroegen bijna 100.000 kinderen... uit de tweede en vierde klas van de middelbare school. Onder de slachtoffers zijn ongeveer evenveel meisjes als jongens. Meisjes hebben vaker te maken met cyberpesten. Ze worden bijvoorbeeld bedreigd op sociale media...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 Dit kwartaal verwacht het bedrijf minder abonnees... maar wel een omzetstijging omdat de ab abonnementskosten omhoog gaan. Het weer nog plaatselijk gewold, maar vanuit het noorden klaart het op. Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Het blijft droog en het wordt tussen de 11 en 14 graden. Dit was het NOS. DFM. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. De meeste vertraging in de Randstad is er op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam bij de Benelux-tunnel. De linker tunnelbuis is dicht en daardoor is er veel vertraging op de A15 richting Europoort. Op de A12 van Utrecht naar Den Haag heb je 20 minuten oponthoud tussen Blijswijk en Den Haag-Malieveld. A15 Rotterdam-Gorkum tussen Hendrik-Ido-Ambacht en Sliedrecht, 8 kilometer. En op de A16 Breda-Rotterdam tussen Zwijndrecht en rotterdam vijnoord 11 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Ja, gewoon lekker. De ziel van Major Laser en Light It Up. Welkom terug bij Zandvoort op zondag uur 2 met daarin de volgende onderwerpen. Ja, terwijl er natuurlijk op, op het strand het culinair rondje strand uh, ja, uh, wordt uh, gegeten en gewandeld. En uh, de, op de openbare golfbaan Zandvoort de, de open dag in volle gang is. En natuurlijk het klassieke concert hoorn bizant Tijdens Koor in de Protestantse Kerk zijn aanvang heeft gevonden om drie uur. Gaan wij het tweede uur in, zo is dat, met Zandvoort op zondag, uw lokale zender. Uiteraard, wat gaan we doen? Half vier, de, uh, zoals gepland, de evenementenagenda. Dus houdt uw pen en papier bij de hand, want er is natuurlijk weer van alles te doen... in en rondom ons prachtige dorp Zandvoort, wat uw aandacht verdient. Na een tweetal platen gaan we schakelen met Martin van Galen. Dat is onze verslaggever die momenteel uh, zich op de tennisvereniging Zandvoort uh, bevindt. En wij gaan ze even bijpraten uh, over het wel en wee van de tennisclub Zandvoort. Die dit jaar uh, een 65-jarig bestaan uh, viert. En naast, daarnaast nog vele andere activiteiten heeft. Dus we gaan even bijpraten met Martin van Galen. Rond de klok van tien over drie, kwart over drie. Verder hebben we natuurlijk Zandvoorts nieuws in het kort. We volgen voor u de FedEx Cup, de halve finale tussen Frankrijk en Nederland. Nederland leidt momenteel met een 2-1 tussenstand. Eh, nog één single te gaan en eh, dan hopen we dat we in de finale staan... en anders wordt het een hele zware dobber, want de dubbel wordt dan... een hele zware dobber voor Nederland. Verder eh, Luiten momenteel bezig, in. Eh, dan hebben we het over golf in Zuid-Spanje... en wel in Valderrama. Hij stond er enige tijd gedeeld eerste, maar heeft één slag moeten inleveren... en staat nu op een tweede plek met nog twee holes te gaan... En we volgen natuurlijk ook voor u de Amstel Gold Race. De, de klassieker. Deze wielerklassieker. Verder hebben we natuurlijk ook nog de Eredivisie. Ook die volgen we voor u. Dus ik zou zeggen, genoeg reden om ook tweede uur te blijven luisteren... naar uw lokale zender ZFM. En mogen we ook nog uh, muziek draaien, Albert Jan? Jazeker. Ja, zo tussendoor wel. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. heerlijk. Dit is een leuke. Luister naar de zing van Frans. I the desert on my hands and knees.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 Martin, gisteren draaide. Want dit was het origineel, Martijn. Je hoorde de single van en Crazy bij CFM. Ja, want Martin die hangt aan de telefoon. Goedemiddag, Martin van Galen. Goedemiddag, heren. Ja, live vanaf De Glee, tennispark De Glee, hier in Zandvoort. Ja, dat klopt. En mooi weer daar. Heerlijk. Het, het is prachtig. hè? Hebben... Prachtig. prachtig. Zo, en je bent aan het genieten van diverse wedstrijden... die daar vanmiddag gespeeld worden. We hebben een volle bak uh, in, uh, op de glee en uh, het is hartstikke spannend. En, uh, er zijn al wat wedstrijden die uh, klaar zijn, maar er zijn ook wedstrijden vol bezig. En wat wordt er zoal vandaag uh, verspeeld? We hebben, uh, elke zaterdag hebben we eigenlijk een redelijk vol programma. Vandaag zijn er toevallig drie jeugdteams, waarvan één damesteam en twee uh, herenteams. Die uh, spelen zeg maar tot en met 17 en uh, tot en met 14. We hebben drie gemengde seniorenteams, één heren seniorenteam en een dames seniorenteam. En waar zit jij momenteel naar te kijken? Ik zit op dit moment zit ik naar twee uh, dubbelwetvervrijde dames uh, jeugd te kijken. Tot en meteen verdienen die ontzettend spannend zijn, want uh, de uitslag van de Ziegels zijn 2-2. En eigenlijk zijn de dubbels uh, hierin uh, doorslaggevend voor de winst of verlies. Het lijkt, wel, lijkt de FedEx Cup wel in Frankrijk, want... Uh... Dat uh, wordt was daar misschien ook nog uh, beslist door de dubbel. Ja, en het leuke is dat het dan ook uh, door, door uh, Nederland, uh, voor Nederland inderdaad uh, goed gepromoot wordt uh, daar. Ja, het is een uithangbordje wat er momenteel in Frankrijk aan de gang gaat. Maar ook natuurlijk bij de tennisvereniging Zandvoort. Even over het algemeen, Martin. Uh, jullie hebben een vrij grote uh, jeugdafdeling. Ja, we hebben 450 jeugdleden van de 850 leden in totaal. Uh, waarbij uh, uh, ook trouwens een grote groep van buiten komt. Die, uh, die, uh, die graven de trainen omdat het uh, niveau van hetzelfde toch uh, behoorlijk hoog is. Nou, dat blijkt ook wel als er acht teams thuis spelen waarvan 32 wedstrijden moeten worden gespeeld op negen banen. Dan, uh, dan uh, kan je je voorstellen dat iedereen uh, ja, daar uh, toch, uh, toch uh, mee kan leven dat het zo druk is. Ja, dat betekent wel, dat je, je zegt net zelf, negen banen en dan zo'n druk programma. En dat je dan dus ook een aantrekkingskracht hebt voor de regionale tennisspelers. Ja, absoluut. En uh, dus komen nu van Eindhoven en En uh, dat is natuurlijk leuk. Ze komen ook uit de regio. Je hebt Eindhout, uh, die Bok en gehad. Maar ze komen ook uh, van, uh, van, uh, vanuit Muidenberg uh, uh, en Enkwoord. Dat, en uh, dat allemaal op zondag vanaf 8 uur s ochtends... Tot, uh, ja, we hebben licht, dus, uh... Daar weet jij alles van, hè? Want jij was vanmorgen om acht uur ook alweer op de baan. Ik stond om 8 uur vanochtend op de baan, ja. Ja, want jouw zoon moest spelen, geloof ik. Mijn zoon die speelde een, uh, een uh, jeugdheren, uh, met z'n vieren doen ze dat. Die spelen zes wedstrijden, dan spelen vier uh, singles en uh, twee dubbels. En die hebben vijf en gewonnen die, uh, deze dag. Nou, geweldig, het kan niet op. Hebben uh, ja. jullie uh, heb nog ruimte voor jeugdspelers, eventueel? altijd ruimte voor jeugdspelers. Uh, het is wel zo dat, uh, dat uh, je op een gegeven moment moet gaan schitteren met, met de tijden uh, wanneer ze kunnen trainen. Maar uh, uiteraard zit er nog steeds wachten op uh, zowel jeugd als uh, seniorenleden. Oké, okay, en uh, nou, uh, het, is de, het is dit jaar uh, feest uh, bij jullie, want jullie bestaan dit jaar 65 jaar, om het zo maar eens te zeggen. Dat gaan jullie met een lustrumfeest vieren. De vrijdag voorafgaande aan de play-offs. Uh, ja. Jullie zijn vorig jaar kampioen geworden met de, in, de, in de Eredivisie. Ja. Daarmee uh, kwalificeer je je gelijk uh, als organisator voor de play-offs voor het jaar daarop. Uh, en je verplicht je er zelf toe. Je verplicht je er zelf toe. Maar dat, dat, uh, dat is nogal wat op 4 of 5 juni wat daar staat te gebeuren. Ja, dat is zeker een, een heel event. Want uh, voorafgaand begint 21 mei beginnen ze thuis te spelen in de Eredivisie. Ze moeten 22 mei uit, 25 mei thuis, 28 mei uit. 29, 29 thuis, thuis, 31 mei uit, ja. 2 juni thuis. Ja. <laughs> en dan de play-offs. Dan, ja, en dan hopen dat ze daarbij zitten. Ja, uh, is het, is het uh, eredivisieteam uh, versterkt na vorig jaar of is het hetzelfde gebleven? Nee, het is hetzelfde gebleven. Het eredivisieteam uh, wat vorig jaar speelde, dat, uh, dat speelt dit jaar weer. En uh, het grappige is dat... Uh, dat uh, ...dat wij daar eigenlijk als enige uh, club met Nederlandse spelers uh, spelen. Dat moet je even uitleggen. Uh, zijn er betaalde spelers in die competitie? Ja, ja. in de Eredivisie worden be uh, spelers betaald. Uh, dat kan, uh, die kunnen vanuit het buitenland komen. Het enige wat ze moeten zijn is lid van de club... Nou ja, dat is, uh, op zich is dat natuurlijk wel makkelijk... want iedereen to -lid, to lid van elke club worden. Maar uh, in deze wordt die, de, die, uh, ja, die topspelers dan lid van die club. En die mogen eruit komen in de Eredivisie voor, uh, voor, de, ja, voor, de, voor, voor het landstitelschap. Oké, okay, maar dat heeft natuurlijk uh, organisatorisch... nou heb ik het weer even over 4 en 5 juni met de play-offs... Uh, tribunes moeten bijgebouwd worden, uh, er moet van alles. Er is dus, dus veel werk aan de winkel voor de tennisclub. Ja. Er komen tenten, er, komen, er komt de muziek. Uh, en het, het, het, het mooie is, althans het mooie is, uh, ze komen vanuit heel Nederland natuurlijk hierheen. Ja. En het mooie zou zijn als wij dan ook daadwerkelijk uh, uh, in die halve finale en finale komen. Dat, dat begrijp ik. Maar de andere teams zijn natuurlijk op gebrand om, uh, om uh, ja, de, de TC Zandvoort. Uh, ja, uh, competitie te geven en, uh, en de, de kampioenschap van Zandvoort over te nemen. Maar ja, Zandvoort zal er alles aan doen om dat natuurlijk te, te voorkomen. Goed, uh, Martin, uh, ik wens je verder nog een hele fijne dag uh, op, uh, op de tennisclub uh, Zandvoort. Bedankt dat je even uh, in de uitzending hebt willen komen. En uh, ik zeg je bij deze al, dit is niet de laatste keer dat we jou gaan bellen, Martin. Hartstikke leuk en bedankt voor de aandacht voor, uh, voor de tennis... en uh, heel veel succes met de uitzending. al, Jan en Rob. Ja, dankjewel. graag gedaan. Dankjewel. En, dankjewel. en het, is, uh, het is Martin zijn dag, hè? Nou, hier is mijn dag. Jochem Meijer. Dans strijk mijn broeken met een lach en ik fluit en ik nuri, drink drink chocoladevlaam en ik huppel over straat en roep de hele dag. ja wat vandaag is het mijn dag is mijn dag. Tis mijn mijn mijn mijn mijn mijn mijn mijn mijn mijn mijn mijn mijn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 Morgen ernstig ziek, heb ik nooit meer leuk publiek? Moet ik in Cel gaan wonen? Ga ze op bos wat klonen? Heb ik acht verstopte vaten, kan ik morgen niet meer praten? Val ik uit een raam, zijn, zal ik nooit meer dronken zijn? Het maakt niet uit, maar het is mijn dag. Het is mijn dag, laat de Duitsers komen. Hartstikke leuk, het is mijn dag. Het blijft leuk, hein? Deze van Jochemijer, en het is mijn dag. En ook de dag van Martin van Galen, wat die geniet weer met volle teugen... daar wel. bij het Tennis Park De Glee. Vanaf 8 uur vanmorgen was hij al daar aanwezig. Goed, het een klein beetje aan, maar goed. Nee, <laughs> Maakt helemaal niet uit, was hartstikke leuk. En de hele dag activiteiten daar op Tennis Park De Glee. Van De Glee gaan we over naar de Eredivisie. divisie. De wedstrijd die vanmiddag om half drie gestart zijn gaan we eerst even doornemen. Of zullen we eerst nog even die ene wedstrijd daarvoor doornemen? Doen we. Ja. Hè? Om half speelde Ajax thuis tegen FC Utrecht. Het eindstand was 2 tegen 2. De half drie, twee wedstrijden begonnen inmiddels in Den Rusten... en dan hebben we het over NEC tegen SC Kambuur 0-0. Willem 2 ontvangt thuis ADO Den Haag tussenstand 0 tegen 1. Zo meteen om kwart voor vijf, dan wordt hij gespeeld. Excelsior tegen SC Herenveen. En uiteraard houden we de wedstrijden ook voor wat betreft de tweede helft... voor je in de gaten bij Sanford op zondag. I was scared of voor dit soort plaatjes is, is een recurrence. Ja, dat was een recurrence. En uh, zo, zo nog één plaatje. En dan de imprometagenda. I'm in LA. I drive a sports car just to prove. I'm a real big I made a million dollars and I it on girls' you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 ...van Mike Bosner, je hij ...I took a pill in Ibiza. Huh? Als prientje zeker. Ja, dat is goed. Daar is het, is het uh, 1 over half 4 geworden trouwens. Tijd voor de evenementenagenda. Normaal gesproken zeggen van... Uh, nou, ...Albert-Jan heeft een heel stapeltje A4'tjes voor zich... <tie> ...maar er zit nou zelfs een poster tussen. Ja, want, uh, <tie> ja. Dat evenement staat namelijk nog niet op de VWV-agenda. Oh, vandaar. Dus vandaar ik dat poster er maar even bij. Uh, markt, heel goed. Goed, nou, tot 8 mei bent u nog van harte welkom in het Zandvoortsmuseum... om de overzichtstentoonstelling te bezoeken van Frans Molenaar. Frans Molenaar groeide namelijk op in Zandvoort. Dus tot 8 mei de overzichtstentoonstelling Frans Molenaar... in het Zandvoortsmuseum aan de Swalueestraat nummertje 1. Gaan we naar 20 april, dan is het weer tijd voor de Peuterbiep. Alle peuters verzamelen. De Peuterbiep is in april met uitzondering van Koningsdag... in de bibliotheek Zandvoort. Onder professionele begeleiding wordt afwisselend... een uurtje gespeeld en natuurlijk heel veel voorgelezen. En dat is dus 20 april van 10 tot 11... in de bibliotheek aan het louis davids Carré nummertje 1. Gaan we naar 22 tot met 24 april... dan is er weer een prachtig evenement op het circuitpark Zandvoort... en namelijk het NKC Camper Experience... Op Circuitpark Zandvoort is op 22, 23 en 24 april een groot camperfestijn, de NKC Camper Experience, een evenement voor gepassioneerde, ervaren camperaars ke en voor nieuwkomers die het kamperen kamp willen ontdekken. En dat allemaal dus 22, 23 en 24 april op het Circuitpark Zandvoort. U bent van harte welkom. Dan van 22 tot 24 april zijn er ook de Havendagen en de Havendagen wordt een jaarlijks terugkerend evenement dat de haven van Zandvoort zelf organiseert. Deze eerste editie staat in het teken van Fruit de Mer. Deze worden gepresenteerd in een 4 meter hoge étagère. Et waarvan de onderste ring een diameter heeft van ruim 3 meter. De étagère et wordt gevuld met al het heerlijks uit de zee en diverse bijpassende wijnen. Dat allemaal bij de haven van Zandvoort van 22 tot met 24 april tijdens de havendagen. En meer informatie kunt u natuurlijk vinden op www.dehavenzandvoort.nl www.dehavenzandvoort.nl Ook op 23 en 24 april van 12 uur tot 5 uur middags... is er de Art Art Walk in Zandvoort. Geniet van kunst van internationaal niveau... verdeeld over vijf locaties op wandelafstand door Zandvoort. Bij deze lente-edities exposeren ook diverse bekende gastkunstenaars... bij de leden van Zand, Kunst en Cultuur. Een drietal restaurants heeft een speciale art walk menu voor u samengesteld. En meer informatie kunt u vinden op www.facebook.com/zandkunstencultuur. www.facebook.com/zandkunstencultuur. 23 en 24 april de art walk in Zandvoort. Dan, als u zin heeft om die zondag, die 24 april, eens even heerlijk uit te waaien... bent u natuurlijk wederom van harte welkom bij de 10.000 stappen van Zandvoort. Vanaf 10 uur startpunt Anytime de Oude Halt. Tot half 12 kan er weer heerlijk gewandeld worden in ons prachtige dorp Zandvoort. Dat op 24 april om 10 uur. De 10.000 stappen van Zandvoort startpunt zoals altijd de Anytime de Oude Halt. En zondag 24 april, gisteren was de gast hier even bij ons live in de uitzending om een en ander toe te lichten, want dan is het weer jazz en meer bij Telassa. Zondag 24 april van 4 uur tot 7 uur. En Rines Groeneveld kwartet samen met Iris. Een prachtige combinatie van swing, jazz, blues en American standards... met een van Nederlands meest spectaculaire saxofonisten... namelijk Rines Groeneveld en zangeres Iris... begeleid door piano, contrabas en drums. Dat allemaal in het café Het Juttetje... En het gastheer Tom Ariensen zal u daar met open armen ontvangen... op deze zondag 24 april vanaf 4 uur tot 7 uur... in het café, het juttetje, het café gedeelte van Thalassa. En ik heb me laten vertellen dat er die avond heerlijke kreeft is te krijgen... en daar is natuurlijk reserveren wel even aan te raden. Dus zondagmiddag 24 april jazz en meer heerlijk swingen... en daarna lekker eten. En tot slot attendeer ik u alvast even op Koningsdag op 27 april. Ik heb steeds moeite om dat te zeggen, 27 april. Dat komt omdat je op 30 april zelfjarig bent. Op Koningsdag verandert namelijk op 27 april het gehele centrum van Zandvoort... in een gezellige rommelmarkt, waar u natuurlijk ook terecht kunt... voor verschillende optredens en hapjes en drankjes. Ook aan de kinderen wordt natuurlijk op deze Koningsdag gedacht. En er zijn diverse activiteiten die dag, waaronder een taartenwedstrijd... rommelmarkt, demonstraties van OSS, Re rebuswedstrijd... De officiële opening is om half elf op het Raadhuisplein. Een groot kruis door uw uh, agenda op 27 april... want dan is het weer tijd voor Koningsdag. Tot zover. Dat was weer de evenementagenda. Wil je de evenementen nog een keer op je gemak nalezen? Dat kan heel eenvoudig via onze eigen ZFM Zandvoort-app. Mocht je hem nog niet hebben, hij is gratis te downloaden... in de Play Store, App Store en de Windows Store. Zoek gewoon even onder ZFM Zomvoort en je blijft op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Kan onder meer live luisteren naar CFM. De sportberichten volgen en natuurlijk ook de evenementen. Reden genoeg om hem nu te gaan downloaden. Hier is de zin van Marillion en Kaylee. Zeker. Jij bent de waarde. niemand waar ik nou zo lang naar kon Soms is het erg, maar dit is mijn werk. Voor jou ben ik gem en een guest is het merk. Neem je mee, neem je mee op reis. Neem je mee, naar Rome of Parijs. Ik lijp misschien, maar voel dat je weet wat ik nu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 Ik wel komt je weet wat ik nu voel. Jij als muziek, dus laat je zien wat ik bedoel. Ik neem je mee, hey, hey, hey, hey. Ik neem... Even lekker mee, mee, mee, mee met deze van en ik neem je mee. Daarvoor trouwens een heerlijke ballad van Merillion, Jordan Kelly uit 1983. Ja, zo voet op zondag, vandaag heel veel aandacht voor sports. We hebben onder meer de Fed Cup en de Amstel Cold Race voor je. Ja, allereerst even een update over de halve finale FedEx Cup tussen Frankrijk en Nederland. Uh, na de wedstrijd van vanmorgen met, of vanmiddag met Kiki Bertens uh, staat, Nederland stond, staat Nederland op een 2-1 voorsprong. En niet zoals uh, velen hadden verwacht uh, dat Richel Hogenkamp weder op de baan op zou komen. Uh, die is vervangen door Aranza Rus. En wellicht uh, heeft het te maken met uh, dat ze niet fit is of hersteld is van de wedstrijd van gisteren in Maar Alexander Rus wordt geacht ook beter op weg te kunnen, uh, overweg te kunnen met de greffel... Al was de start wat roestig, want ze kwam al gelijk een break achter. Dus op een gegeven moment leidde Garcia met 2 tegen 0. Ze heeft momenteel haar service game wel gewonnen... dus het is nu 1 tegen 2 met Garcia aan opslag. Mocht dit, deze wedstrijd verloren gaan... dan wacht Alexandra nog een dubbelspel... die ze hierna dan zou moeten spelen... tegen het bijna onverslaanbare duo Cornet Parmentier... die momenteel onlangs nog een groot toernooi in Amerika wisten te winnen... Ook dat, dat houden we voor u in de gaten. En natuurlijk de Amstel Gold Race. De wedstrijd die uh, uh, in Hartje Maastricht was begonnen... om kwart over tien vanmorgen. De 51ste editie alweer van deze Amstel Gold Race. En op het 248,7 kilometer lange parcours... krijgen en kregen de renners 34 hellingen voor de kiezen... waarvan 13 in de laatste 100 kilometer. De meet ligt sinds 2013 in Berg en Ter Bleid, Twee kilometer naar de top van de Kouwberg. die in totaal vier keer moet worden beklommen. En met nog 40 kilometer te gaan naderen we ook daar de ontknoping. En ook dat uh, blijven we uiteraard uh, in de gaten houden. Dan gaan we nog even naar de wedstrijden kijken... die vanmiddag om half drie gestart zijn. De tweede helft van uh, Willem II tegen ADO Den Haag. Daar staat er momenteel volgens mij 0 tegen 2. Maar die moet op het laatste moment nog bijgewerkt worden. NSC-Kambuur speelt vanmiddag uh, tegen NEC. nsc NEC Cambuur 1 tegen 0 op dit moment. I can't hold back now Yeah, let Zo gaan we lekker los op de zondagmiddag bij CFM. Je hebben de stereo MC's en last in music. En dat plaatje vind ik zo leuk, Albert Jan, want uh, hij begint met My Name is Rob. My Name is Rob. <tied> ja. Daar werk ik het helemaal mee hè? En dat sluit uh, prima, dacht ik zo, uh, bij mij. Jawel. Het is zeven uh, minuten voor vier uur geworden vanmiddag. Heel veel sport, Albert Jan. Ja, we gaan nu uh, golven. Uh, en wel in Zuid-Spanje op de baan van Valderrama in San Roque. Want zojuist is daar uh, dat toernooi van de Europese Tour uh, afgelopen. En Luiten heeft er lang mee kunnen doen uh, om uh, daar uh, het toernooi te winnen. Maar golfer Joost Luiten heeft net naast de eindzegen gegrepen in het Spaanse Open in San Rock. Hij kwam uiteindelijk op één slag te veel uit om Andrew Johnston uit Engeland van de zegen af te houden. Luiten eindigde als tweede de plek waar hij na de derde dag ook stond. Hij had zeker kansen op meer. Zo produceerde hij op de elfde hol een bogey... waar kansen lagen op een birdie. Dat had Luiten goed kunnen maken op de achttiende hol... maar daar belandde zijn bal in de bunker. Hij moest daardoor met een par genoegen nemen. Luiten kwam uit op een totaalscore van 286 slagen. Twee boven par. Ook Johnson eindigde dus boven het baangemiddelde. Maar dat volstond toch voor de zegen. Dus op één slag... Na had Joost Luiten het prestigieuze toernooi in Valderrama kunnen winnen. Maar helaas, hij is tweede geworden op één slag achterstand. Zonde, zonde, zonde. Ja, maar in ieder geval het is de beste notering sinds tijden. Kijk, dat is goed nieuws van Joost Luiter. Dan gaan we van Joost gaan we weer naar de divisie. Ik zei net, de tussenstanden, en toen zag ik in één keer wat verspringen. Weet je wel? <laughs> ja. Ik denk, wat gebeurt er nou? nou dat was bij Willem 2 tegen ADO Den Haag. Want daar staat het op dit moment 0 tegen 2 in het voordeel van ADO Den Haag. NSC eh, tegen SC Kambuur, daar is nog steeds 1 tegen 0. And it is Justin Timberlake, what do you mean?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 Als je nou meekijkt met deze uitzending op www.cfm-live.nl... zie je een dansende Marco Termes door de studio van CFM heen gaan. <laughs> Gezellig, je hoort het Justin Bieber en What Do You Mean... en Marco Termes hoor je zometeen in het derde en laatste uur van Zandvoort op zondag. Gaan we een uur lang even lekker met je keuvelen. Jawel, daar hebben we zin in. En misschien kan hij de Lampada ook wel even gaan dansen in de studio. Ja, gaan we proberen, met de laatste plek van Kaoma.